Uh, oh ja, het Spelen Thuis. het oh, ja, Spelen Thuis. Wat stom thuis. zeg van, maar mijn jongen, jongen, Je wordt gelijk gekocht. Uh, ja, de, uiteraard. Ja, heel terecht. <laughs> en uh, wat, wat gaan we nog meer doen in dit uur? Ja, we hebben natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier en uh, rond de klok van kwart voor vier de filmagenda. Uh, we hebben een uh, leuk bericht over visrestaurant De Meerpaal in de Halterstraat. Uh, we hebben een uh, nieuws uh, over wederom een walking dinner rondom de film The King's Speech.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 Okay, die vogeltjes uh, tijdens deze plaat. Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Van de uh, Elisa Doolittle. Een plaatje speciaal gedraaid voor collega Maurice Mulder. Jor, de uh, Pekap. up en Elke woensdag doet hij samen met Ruud Jansen dat programma. Hoe heet dat ook weer? Vinieljaren. Ja, dat mag je gewoon niet missen. En dat is van 2 tot 4. 2 tot 4. 2 tot 4. Live. Ga dat uh, live beluisteren bij CFM. Hoor je alle gouden ouwen langskomen. Hier is Jan Fris. Job, ja. hoe is het daar? Uh... 41 minuten, nog steeds 0-0. Maar, uh, Zandvoort is toch behoorlijk aan het drukken op het doel van Overbos. Dat is ook logisch, want ze hebben de, de wind in de rug. Of je dan beter kan voetballen als een tweede. Maar voorlopig heeft Zandvoort dit moment een corner en die wordt genomen door Jurje Mans. Uh, is heel laag ingeschoten wordt ook weggekopt door uh, iemand van Overbos. En dan komt zomaar een bal mijn richting op. En die kan ik er net ontwijken. gelukkig wel, want die was vrij hard.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 Het is een heel raar manneke en die wil eigenlijk wel zijn eigen maken spelen. Dat is hij nu weer aan het doen. Hij kreeg zomaar van de KNVB toestemming om de, uh, weer in Stampoort te voetballen... maar niet eerder dan 1 februari van dit jaar. Dus dat was uh, vorig weekend. En nu staat hij ook in de basis bij uh, Zandvoort. Zandvoort weer een aanval. Als uh, de rechterkant. Een uh, voorzet van... Uh, even kijken, Girey Kol. Die wordt uh, uh, via een verdediger van... Zeilijn geschoten, dus Zandvoort mag gaan gooien, een berg in de voeten. Uh, die probeert aan een man te passeren, dat lukt helemaal niet, want hij glijdt namelijk weg. Het veld is uh, vrij soms, moet ik eigenlijk zeggen, maar het is uh, uh, goed genoeg om te kunnen voetballen. Overwors, uh, nu in de aanval, uh, naar, uh, aan de linkerkant voor Zandvoort gezien, en, uh, maar wel helemaal aan het middenveld of de middellijn. Zandvoort kan heel makkelijk uitverdedigen, maar wel in de voeten van iemand van Overwors. Nog steeds Overworst nu in de aanval op de helft van S.W. Sandvoort. En, en, en, en dat is gek vaak gebeurd. in dit, dit, uh, eerste, uh, deze eerste helft. Want uh, over het algemeen heeft uh, Sandvoort. het uh, merendeel van bal balbezit gehad. en dan hoofdzakelijk op de helft van Overworst. Maar heeft er uh, weinig. ja, kan ik kan het wel eens gerust zeggen. zeer weinig. Uh, meegedaan. Omdat uh, met name de bal. natuurlijk van achter komt. en dan een ontzettende paard krijgt door deze wind. En dat wat, wat soppige geld. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen verstaan, want er gaat weer een enkele windvlagen gaan over ons heen. En dat, dat bemoeilijkt eigenlijk het, het spel ook van de Zandvoortse voetballers. Goed, Zandvoort krijgt nu een vrije schop, bijna op hun eigen achterlijn. Uh, een schijzer die het absoluut niet moeilijk heeft en uh, het gewoon goed doet, uh, die uh, geeft een vrije schop aan Zandvoort. En die wordt nu genomen door. Even kijken. Ja, dus heel in het Oh, jean Keur gaat die bal nemen. Helemaal aan de zijkant, van de linkerkant. En die bal gaat richting Jurjemans. Komt er niet, maar wordt door iemand van Overbos over de zijlijn gekopt. En dat betekent natuurlijk dat Zandvoort een inwerp mag doen. En dat gaat gebeuren via Bas Lemmons. Lemmons, uh, die eigenlijk aan de verkeerde kant voor hem staat, want hij is een rechterverdediger. Je ...maar niet ver genoeg, want uh, Overkost kan die bal overnemen en krijgt ook nog een vrije schot mee. De, de, de, ...de overtreding maakte en Overkortse is daar helemaal goed, maar aan naar de andere kant van het veld. ...en krijgt de, de, de bal uh, wel voor, maar niet ver genoeg. Dat uh, betekent dat een, uh, een, een speler, de, de spits van uh, Overkortse... Uh, echt... Joop, Joop, Joop, Joop, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. hoe lang uh, hebben wij nog te spelen? Nou, we zitten nu 44.30. Ja, dat zal huis nog wel anderhalf uur gebeuren, denk ik. Dus Oké, okay, nou ja. Zullen we even een plaatje draaien hoor horen hoe de eerste helft afgelopen is? Want... Ja, we hebben geen probleem mee, uh, Rob. Oké, okay. je... okay. ja, want we staan af en toe een beetje slecht hoor, door de wind. Maar goed, het is nog wel te volgen. Dus we gaan er gewoon lekker mee door. Ja, Dankjewel, Jafres. Zometeen naar het volgende plaatje komen we nog even bij je terug. En die volgende plaats, dat, uh, dat is reetje uit de jaren 80. Hier is de single van de Blauw Monkeys en die heet Digging Your Scene. Bye. Baby. So sad to see you fade away. Like I like to think that I was just myself again.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 Nou, we het zo dadelijk van je de tweede helft van de wedstrijd. SV Sanford tegen Overbos. En ook dit was Rijntje uiteraard uiteraard Plaatje. Vanaf gelopen zaterdag Johnny Keeter Watson. ain't that gold. Just a girl. Start riding the bike. Huh. They're making milk out of powder Yeah, they are Got the babies crying Poor baby, they know what that stuff is Rinse gone up high, higher yeah. Yes, it is Got the parents lying I'll be a tomorrow Lord, it's a real motherfucker. for yeah Make you wanna run for cover. The Ow! Good God, God, God, God, to God, God, God, God, God, God, God, to God, God, God, God, Come on, yeah Like you knew they would <laughs> Ha cold Gone home and face the music That don't sound too good Ha <laughs> ha, that cold Listen Love's a real motherfucker. for ya It'll make you wanna run for cover een Aanstekelijk deuntje in deze plaat, heerlijk gewoon. Je de Edward Maya in uh, Stereo Love uit uh, 2009 en in uh, Euro in 2009 stond deze plaat hooggenoteerd. Volgens mij kwam hij in 2010 ook nog bij de logs. Het was een beetje zo'n uh, zo uh, randgevalletje zeg maar. <laughs> zo dadelijk uh, even een half hebben we de evenementagenda voor je. Maar eerst nog even wat anders. Ja, wat anders. Uh, wel even, want morgen vindt alweer het zesde jazzconcert van dit seizoen plaats in de concertserie.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 dat een taakstraf zou volstaan. De morgen breekt aan, de dag begint van vooravond, maar er schijnt nu een heel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 Nou, we zijn een beetje over tijd, uh, Albert-Jan. Ja, wel vijf minuten. Uh, ja, uh, wij zijn we, ook over tijd. eindelijk we zijn we een keer over tijd? Moeten we al een dokter bellen? <laughs> de evenementagenda. agenda Ja, en die begint vanavond met een dansavond in de krocht. Georganiseerd door Rob Dolderman. En dat begint om acht uur. En morgen de vier uur van Zandvoort op het circuitpark Zandvoort.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 De Sandvoort is natuurlijk ook niet compleet, laten we eerlijk zijn. Weliswaar is Nijsselberg Berg erbij gekomen, die heeft nog niet het verschil kunnen maken. En ook Vett is niet aanwezig vanwege schieten. Maar Sandvoort heeft het dus erg moeilijk. En nu weer Joris uh, speelt uh, schiet de bal uit vanaf de 5-meterlijn vanwege een achterbal. En het is weer opnieuw Overbos die die bal krijgt. En er wordt nu uh, op de linkerkant van Sandvoort gezien een overtreding gemaakt door dezelfde Nijsselberg Berg op een speler van Overbos. Die bal die mag genomen worden en legt zeg maar een meter of nou, het zal het zijn, 10, vijf nee, nog niet eens, tien meter vanuit het, het, het 16 meter gebied van Zandvoort. De bal wordt heel secuur neergelegd en nogmaals overigens heeft dus de vrij straffe wind die eigenlijk in mijn ogen misschien wel wat straffer is geworden, heeft de wind in de rug. Gaat die bal komen? We hebben heel laag gespeeld en dan is het weer, oh, dus het Joris het die gelukkig een been de teken aan kon krijgen want anders was het zomaar 0-2 geweest en de gelukkig dat Smit dat nog even kon voorkomen, maar het is Erg moeilijk voor wordt dat we niet goed met de wind omgaan. Nogmaals gespeeld, het is nu de 58e minuut. Zantwoord staat met 0-1 achter. De laatste mij. No llegas ni siquiera ik moet Y Ik con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y ik pura, doen. tu mentira, Qué maldita, ik suerte la mía que aquel día ik Dan we snel over naar Javres. Ja, een doelpunt uh, in de 61ste minuut. Weer voor Overbos. Het is uh, vanaf de Sanders gezien de linkerkant dat die bal voorkomt. En Maarten Dels kan nog net been eraan zetten met zijn omhaal. Sanders uh, staat achter met 0-2. Ja, het is uh, kwart voor vier hoogtijd voor de bioscoop beginnen met uh, Albert Jaffos. Loop je nou allemaal te wapperen, druk. Laat maar lekker gaan, die Joop er is. Ja. Komt allemaal wel goed. Joop, we komen <lacht> al, iets over vier weer bij je terug, dat je dat even weet.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 En aanstaande woensdag filmclub, Simon van Kolm, Des Hommes et des Dieux. Op ware, gebeurt, op ware feiten gebaseerd drama vertelt het laas van zeven Franse monniken. die in Algerije vermoord werden tijdens de burgeroorlog in 1996. Woensdagavond half.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 Ik sta volledig aan het andere kant van het veld. Ik, ik kan het dus niet beoordelen. Maar ik neem aan dat uh, zowel de, de assistent schijnzetten als de schijnzetten bij het echte hebben En dus uh, Overbos terecht een, uh, een vrije schop mag nemen. Overbos, nog steeds uh, in balbezit. Die op hun eigen veld wordt een diepe bal gegeven. De het kan niet terugkoppelen. Naar, even kijken, Jurje Mans, Mans met de bal aan de voet. En die probeert daar een man te passeren. Het scheelt nu breed. Naar, uh, even kijken, uh, dat is Patrick van de Oort. Nee, Maurice Mol. Maurice Mol. Uh, ook nog steeds met die bal. Maar hij kan er niks mee, want er zijn geen spelers voor. Uh, het is allemaal een overbos wat de klok slaat daar in het 16 meter gebied van de tegenstanders. daar komt wel een zware schot. En kan hij...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 Ik stel voor dat we teruggaan naar de studio, want dit kan nog wel even, heel eventjes uh, duren voordat het spel weer hervat kan worden. Dankjewel, Jap, voor dit moment. Hé, hey, weer een bekende plaats. Niet te geloven, zeg. California Dreaming. so long.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 In de rechtbank in Amsterdam wordt zometeen de zaak tegen Geert Wilders hervat. In oktober stond Wilders ook voor de rechter, maar toen kwam het niet tot een uitspraak omdat de rechters werden gevraagd. Ze hadden de indruk van partijdigheid gewekt. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims en het aanzetten tot haat. Vandaag wordt een regiezitting gehouden waar onder meer wordt besproken wie er mogen getuigen. Het Amerikaanse internetconcern AOL koopt de populaire nieuwsite en webblog The Huffington Post voor 315 miljoen dollar. De Huffington Post werd vijf jaar geleden opgericht en wordt algemeen beschouwd als een van de machtigste weblogs ter wereld. Onder andere Barack Obama en Hillary Clinton hebben er columns voor geschreven. De aankoop van de site moet EOL dagelijks miljoenen extra bezoekers opleveren. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren een ernstig auto-ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Twee teams van artsen opereerden gisteren gelijktijdig breuken aan zijn arm en been. Kubica deed mee aan een rallywedstrijd in Italië toen hij de controle over het stuur verloor en tegen de muur reed. De artsen durven niet te zeggen of de Pool ooit weer kan racen. Het weer wisselend bewolkt en zacht met middagtemperaturen tot 10 graden.